Het nummer is al uh, meerdere malen uh, uitgevoerd uh, in, en bewerkt. En een van die uh, bewerkingen was Apollo. Pff, nog wat. Uh, ik, ik, ik heb het daarna geluisterd. Ja, het had, het had wat. En an, die andere, uh, John. Want uh, er is nog een uitvoering van Cashmere. Volgens mij bedoel je Apollo 440. Ja, die. Ja, Inderdaad. En helemaal goed. Uh, Eminem heeft het ook vrij recent uh, als uh, hele belangrijke sample in een uh, nummer uh, gebruikt. Ja. Uh, er blijven natuurlijk wel mannetjes, hè? Die, die jongens van Led Zeppelin. En drie jaar terug stonden ze in, in, in Londen, geloof ik, een reunieconcert ja, te geven. En dan kijk je er zo naar en dan denk ik, ja, ze zijn wel wat ouder geworden, maar ze hebben aan die kracht hebben ze weinig ingeboet, vind ik eerlijk gezegd hoor. Ze moeten alleen oppassen dat er geen karikatuur van hunzelf uh, wordt. Dat, dat, dat risico loop je natuurlijk wel met dit soort. Uh... Ja, je, ziet, je ziet heel veel bands hun re re revival tour maken ja. van Eagle. En het zijn allemaal bands die al gestopt waren. Ja. Nou, we hadden het uh, ook over hè, onder dit nummer. Van, uh, als je één bestanddeel eruit haalt. En bijvoorbeeld uh, bij Queen zag je dat heel duidelijk. Brian May en Freddie Mercury, dat waren de mannen die, ja. het, uh, die het deden. Ja, Freddie Mercury viel weg. En eigenlijk is het ook meteen het hele verhaal van Queen is ook niet meer wat het geweest is. Ze hebben het wel geprobeerd. Ja. En ze hebben ook nog wel uh, stadions uh, gevuld. Zelfs nog uh, uh, uitsmijten met Live Aid uh, ja. twee of drie jaar geleden. Met ja. een uh, nieuwe zanger. God, hoe heet hij ook weer? Iets ja, John? Paul Rogers Paul heet Rogers, hij. Paul Rogers, ja. Ja, ja uh, het is wel Queen... Maar het had net zo goed uh, de Queen Coverband kunnen zijn. Ja, precies. Uh, en dat, dat, is, dat is het verschil. Maar uh, bijvoorbeeld, als je. Nou, laten we een paar uh, tweetallen noemen. Ja, uh, Lennon en McCartney, dat, was, uh, dat waren de vaandeldragers uh, van de Beatles. Ja, ik geloof niet dat Ringo Stone nou zo belangrijk is. Nee, uh, George Harrison heeft ook uh, heel mooie nummers. Uh, My, While My Gently Weeps heeft hij hier gemaakt. Nou, ja. als we het over de Beatles hebben, kom je uiteraard ook. Nou, niet alleen bij de Stones, maar ik wil de eerst naar, oh, naar Oasis toe, want die jongens die hebben hebben zich toch heel duidelijk uh, uh, ja, vereen zelf met een aantal dingen van de Beatles. Uh, uh, uh, Gallagher's, de broers Gallagher's. Het thema van vanavond is sowieso een iets ander genre. Ja, uh, oké, okay, goed. Ik, uh, ik bedoel, ik weet het toevallig. Ja, ja, dit, maar, dat is ook een tweetal. Ik bedoel, Oasis wordt heel graag ver, uh, vergeleken met de Beatles. Maar uh, die, mm. eer, die eer zou ik ze zo absoluut niet. Nee, maar ze, zeggen, maar ze, ze hebben wel een... Nou, laat ik het anders zeggen. Ze hebben een respect voor de Beatles. En dat laten ze... In ja, ik... sommige dingen later, komt dat er wel eens een beetje uit bij Oasis, vind ik. Hebben ze dat echt als zodanig uitgesproken? Ja, Wij respecteren ja, de Beatles? Ja, ja, ja. dat hebben ze. Ik kan me alleen maar uh, ik... Liam Gallagher ja, voorstellen. Liam en... Gallagher heeft dat, uh, heeft dat uh, in een interview ooit gezegd. En, en Noel, uh, dat hij in een dronken bui gewoon zegt van, oh, we're the fucking best British band ever. Ja, dat geloof ik niet. Dat, uh, dat, nee, maar dat, dat, dat, daar zijn de meningen over verdeeld. Dat, dat weet ik wel zeker dat daar de meningen ja. over verdeeld zijn. En ik heb het gevoel dat er maar één of twee Mensen zijn die dat wel vinden en ja. dat zijn de Gallagher. <laughs> ja, inderdaad. Uh, de Stones, die haalde jij ook al aan. Ja. Uh, Richard en Jagger, als je die bij elkaar zet, kan je de hele band eromheen veranderen, maar dan blijven we dat gewoon de dan we met de Stones. En uh, ook zo'n sprekend voorbeeld uit de jaren zestig, Dolphy en Townsend van The Hoe. Ja. En die zijn ook nog steeds bij elkaar en ook dat uh, wil nog af en toe wel eens een reunie-concertje een geven. Nou, heeft Townsend ook nog leuk, uh, leuke uh, solo-dingen gedaan? Ook nog eentjes ja, gescoord. Ja, face-to-face. Ja, uh, face. Face uh, face uh, dat vond ik wel een uh, briljant nummer van hem. Uh, in dat, dat op zich. Dotterie trouwens ook hoor. Een uh, aantal uh, nummers. Ja, maar die ging toch ook op een acteercarrière uh, zich storten Ja, heeft hij ook gedaan. Hij heeft een heeft paar afleveringen van Miami Vice nog gespeeld. Uh, ja. e e ik geloof één of twee in ja. ieder geval. En Townsend heeft met face-to-face face ooit nog eens een keer uh, in een, was ooit nog eens een keer in een aflevering uh, te horen. Dus, uh, nou, dan, dus, dus het zegt al genoeg. Ja, en. ...om dan even bij het nummer waar we mee begonnen... ...die tweede uur, bij de Led Zeppelin uitkomen. Uh, Jimmy Page en Robert Plant. Uh, leuk verhaal is dat... ...Jimmy Page die kwam uit de Yardbirds... Uh, ...ja, die kwam uit de Yardbirds... ...en die dacht van, ik wil wat, uh, toch wel wat verder... ...en denkt van, ik ga een zanger zoeken. Terry Reid was uh, zijn beoogd zanger... ...maar die zegt, ja, sorry, platencontract... Uh, ...ik heb nog wel één iemand. Wat dacht je voor Robert Plant... Moet mm -hmm. ik erop het plan? Nou oké, okay. goed. Maar dat bleek dus een hele gouden greep geweest te zijn. Want ja, die jongens hebben een behoorlijk wat succes uh, gehad. Nogal ja. ja, hoe een tweede keus toch uiteindelijk uh, kan, kan leiden tot goud. Bert van Marwijk was ook tweede keus Ja, bij... uiteindelijk wel ja. <laughs> en hij werd toch maar tweede... nou ja, Hij heeft geen goud gewonnen. Nee, maar hij, werd, hij heeft het toch uh, met het Nederlands zelf tot, tot aan de finale gebracht. Om maar wat te, wat te zeggen. Dus... Maar, wat, wat, wat dacht je bijvoorbeeld van uh, uh, Tommy Joni en... Uh... Uh, onze grote Engelse vriend Black Sabbath. Uh, ja, uh, Ozzy Osbourne. Ja, ja, ja, ja. Black Sabbath heeft natuurlijk uh, Ronnie James Dio als ja. uh, zanger uh, gehad. toen ja. ze uh, Ozzy toen, toen Osbourne eruit hadden ja. gebonjourd. Ja. Maar dat was Black Sabbath niet. Nee. Het is de revival Black Sabbath, Tommy Ioni en, en Ozzy Osbourne, dat is toch en wel... En Paul Powell, had hij ook nog een uh, enige uh, stem in het in, uh, kapitel? In, in mijn ogen nee. is Tommy Ioni en, en Ozzy. <laughs> nou goed, nou oké, okay, het mag. Uh, maar uh, over Led Zeppelin uh, nog gesproken. Ze hebben nog, ja, uh, Jimmy Page heeft geloof ik zelfs nog een Europrijs uh, gekregen voor datgene wat, uh, ik geloof helemaal het Zeppelin, Hij heeft zelf een uh, oeuvreprijs gekregen. Dat, dat, dat is niet de niet meeste, onttrek, de meeste grote mensen uit de jaren 70 en jaren 80 die het muzikale landschap hebben veranderd op hun manier, ja. die worden gelukkig tegenwoordig geëerd ja en uh, let's have it is uh, of let's have it Zeppelin. have <laughs> En black zeppelin ja, een ja, black zeppelin door elkaar ook let's Zeppelin. it is naar mijn idee toch wel een, baanbrekend, uh, ja, uh, band, een, een baanbrekende band uh, geweest want wat bij mij opviel ook niet alleen zozeer in Kashmir is, uh, uh, is dat te horen maar op, op bijvoorbeeld de uh, battle of Evermore dat is totaal anders iets als je bijvoorbeeld Stairway to Heaven er even naast zet. Om om wat te noemen. Ja, ik ben niet zo'n ontzettende. En trouwens, jij Wikipedia voor je neus. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ik ben niet zo'n Led Zeppelin. Ik bedoel, Stairway to Heaven. Ja, dat is de knuffel top 10 van de wereld, de all time greatest rock hits. Ik bedoel. He, ja. Dit was even uit mijn eigen geheugen. Uh, ja, nee, het, ik geloof maar niet. Maar ik, ik, ik bedoel, als ik, ik, uh, I, als ik bijvoorbeeld nou zo'n zo cd opzet. He, met het, uh, waar, uh, ik ben alleen even de titel van, uh, van, de, van dat album uh, kwijt. Het staat geloof ik op het, uh, het vierde album van Led Zeppelin. Stairway to Heaven and the Battle of Evermore. Maar dat zijn twee totaal verschillende nummers. Was het niet Coda of zo? Nee, nee het is het vierde album. Dat weet ik bijna wel zeker dat okay. het uh, daarop staat. Uh, ja, dan, dan, dan merk je gewoon, hè, het, is, uh, het, is, het is rock, maar er zat ook duidelijk ook nog een blues, zat er ook nog in verstopt. Nou, als je dat kan, dan ben je, dan, dan ben je naar mijn idee een hele grote punt, vind ik. En dat vond ik toch wel uh, duidelijk uh, op het konto van deze twee heren te schrijven in dat, dat bezicht. Zij hebben toch wel een beetje de, de arrangementen bedacht van uh, Led Zeppelin. Maar goed. Ja, het, het, is, het is natuurlijk ook een matter of taste. Hè? Mm. Het is natuurlijk ook gewoon smaakverschillen. Uh, verschillen. En ik vind Led Zeppelin gewoon echt uh, uh, pioniers. Ja. Uh, maar ik ken ze niet zo goed als bijvoorbeeld andere bands die... zoals een Black Sabbath. Hmm. Die, die, ja, die wat meer in mijn uh, straatje. Ja. Wanneer ben, je, ben jij met, met dit soort muziek in aanraking? Want je Eigenlijk zei net... Uh, laat, ja, je zei uh, aan het begin van... Ik was een Michael Jackson-fan. In en... 1992, 1993 kwam Always uit van The Gathering. Een Nederlandse band, het Os. Met uh, Marieke Groot op Zang. En ja. Bart Smits, geloof ik. Bart Smits, uh, niet de speelgoed. Uh, nee. Uh, op Grunt. Uh, mm -hmm. En dat was voor het eerst dat ik gewoon uh, ook steviger dan Rock ging luisteren. En uh, me over die grunts heen ging zetten. En luisteren naar de schoonheid van muziek. En mm -hmm. ik heb die CD. En toen had je nog een, geen MP3-spelers. Dus toen had je nog zo'n portable CD-spel. Gelukkig heb wel. Ik, heb ik maanden erin gehad. En alleen maar die CD geluisterd. Ja. En dat, uh, ja, dat is voor mij toch wel een uh, verandering geweest. Ja. Toen ben ik ook. Um, Via Via kwam ik toen in aanraking met de jongens van Invisceration, voorloper van onze band uiteindelijk. Ja. En die maakte ook in diezelfde stijl, eigenlijk als Ethereal, ja. om even terug te komen naar het eerste ja. jaar. Uh, dat soort muziek. En dat, daar werd ik door getriggerd. En uh, ik begon er steeds meer naar te luisteren. En ik had ook zoiets van, nou, dit wil ik zelf ook. Ja. Ik begon en... de schoonheid van de grafherrie uh, ja. te waarderen. Ja, de uh, meeste mensen zeggen grafherrie, maar er zit wel degelijk... Uh, iets onder ja, en, en je... zeker als je zegt het woord ethereal is al een paar keer gevallen maar uh, in het interview wat, uh, wat ik uh, samen met die jongens uh, van, uh, van, uh, van ons hier had met ze, toen werd er toch heel duidelijk gezegd dat uh, Elko uh, de drummer dat je uh, toch ook wel een beetje klassiek uh, hier en daar uh, erin uh, terug uh, hoort natuurlijk en ja dit, maar dat, dat da, is ook sterker nog het is zelfs ook bij jullie nog hier en daar uh, terug uh, te horen weet je, wat vaak uh, een, een misopvatting is oh. uh, hoe mensen naar uh, de wat steviger rock slash metal luisteren is dat het alleen maar rach is mm -hmm. maar um, Plat gezegd, rachen is één kunst. Probeer inderdaad met die snelheid maar eens uh, met twee benen dat ritme vol te houden uh, drie, vier minuten lang. Ja. Probeer inderdaad als je gitaar speelt maar eens zo snel digg digg digg digg digg digg digg digg te doen. Houd dat maar eens vol zonder krampen uh, in je arm te krijgen. Daarnaast ook je linkerhand waar je akkoorden en, en dan weer melodielijnen moet spelen. Uh, het is een techniek op zich. Het is dus echt ook wel vakmanschap. Geloof ik graag. Uh, we gaan uh, terug naar, uh, naar jullie uh, werkje hè, wat jullie hebben gemaakt in 2008. Ja. Het uh, nummer wat, uh, wat we hebben klaarstaan, Sean, wat, uh, wat, uh, uh, hoe mag ik dat omschrijven? Ik zie het als uh, het epicentrum van, uh, uh, van de promo die we hebben uitgebracht. <laughs> Core of the Machine heet het. Het, uh, uh, het bevat zeg maar, ook onze prog-kant. Uh, ja. We hebben het over Led Zeppelin, dan heb je het ook over prog-invloed. Uh, waar we heel erg melodieus uh, de Pink Floyd dingetjes pakken, maar ook het marginale, industriële, uh, waar we ook mee beginnen. Ja, dan luister maar. Ik ben wel benieuwd naar je mening erover. Oké. Okay. wat je gemaakt hebt, die zal waarschijnlijk ergens met een microfoon, met een uh, echte richtmicrofoon, ergens de zaal in uh, hebben gestaan. Want ja, ergens in verte hoorden we dan Dream Theater echt uh, spelen. Run to the Hills was dat. Het nummer wat ze ooit hebben gekofferd van Iron Maiden. Daar komen we zo op. Uh, Dream Theater, je zeg je net uh, John, dat is een, uh, ja, een uiterst productief ja, die uh, brengen gewoon eigenlijk anderhalf jaar wel een cd of een cd-collectie uit. Ja? Uh, dat kan soms een cd zijn uh, met twaalf uh, nummers, uh, heel erg met een, uh, een compleet verhaal. Met Metropolis Part 2 is nog steeds mijn, een van mijn hoogtepunten. Mm -hmm. uh, die kwam in 2000, 2000 of 2001 uit. Uh, de laatste CD, uh, Black Line, Silver Linings, uh, uh, had volgens mij drie CD's. Waarop ook een aantal nummers van 20 minuten. Briljant, echt heel echt knap. De vakmanschap ten top. Dat is, dat, is, dat is duidelijk. Andere kant van jou, uh, hoe ben jij nou terechtgekomen in deze muziek zien? In deze muziek zien? Ja. Um, Want van Michael Jackson fan, hey, je ja, ja, ja. gaf het al aan. Ja, he. Ik ben er ook over begonnen, uh, moet ik het afmaken. Het cd'tje van The Gathering had je bij je, je portable uh, cd'tje. Van, van die prehistorie stammen wij uh, uiteindelijk af. He. Want uh, ja, ach, MP3's, ah, dat, uh, dat boeit allemaal niet. We waren met, met cd's en eigenlijk daarvoor zelfs al vinyl. met vinyl. Ja, dat, uh, dat, dat, dat was het eigenlijk wel. Maar uh, hoe ben je erin uh, terechtgekomen? gekomen? Via mijn werk. Je werk? Ja, ik, Wat deed uh, je voor werk? In, uh, ik, ik ben een tijdje jongerenwerker geweest uh, in jongerencentra uh, over heel Noord-Holland. Ja. Uh, in 1994 begon ik eigenlijk te werken als jongerenwerker in de bakkerij in Castricum. Ja. Uh, jongerencentrum dat wel weer bestaat, maar op een andere locatie sinds kort. <laughs> uh, ja, daar leerde ik ook een paar jongens kennen uh, die in een bandje speelden Die eigenlijk uh, de flow die Ethereal uh, ja. nu ook meemaakt, op dat moment ook meemaakte stonden in de finale van Noord-Hollands Glory. Uh, begonnen op uh, grotere metal festivals zoals uh, Stonehenge in Steenwijk te spelen. Yeah. Ging inderdaad een beetje die underground scene uh, helemaal af. Begonnen vriendjes in Brabant te uh, krijgen samen. Ik leerde ze kennen, werden vriendjes. Uh, ik begon ze ook uh, steeds meer te waarderen. Want wat ze deden was gewoon uh, kwalitatief gewoon heel goed. Hmm. Het was uh, gewoon hele mooie, strakke, stevige muziek. Uh, het werden vrienden en, nou ja. Um, en de rest is historie. Zeg de rest maar. is historie, want dankzij ja. de bandleden waarmee ik nu in deze band spel, in Third Machine, ja. uh, ben ik eigenlijk ook wel enigszins in de scene terechtgekomen. Ja. En dat een is je stap voor stap eigenlijk. Stap gegaan. voor stap gegaan. Ja, uh, want uh, West-Friesland, daar kom je vandaan. Ja. Enkhuizen. Enkhuizen. Ja. ja denk. De wat is ja. <laughs> uh, wat is er dan voor een plaats? Uh, als je uh, leeft daar? Dat, uh, wat, wat, wat, jullie, wat jullie doen? Ik denk dat er net zoveel metalheads in Enkhuizen zullen wonen als er in Zandvoort zijn. En, ja. Enkhuizen is uh, een, dorp van, een dorp, het heeft stadsrechten. Ja, het heeft ja, stadsrechten. Ja, nee, nee, nee. Heeft stads, stadsrechten heeft uh, 17, 18.000 inwoners. Mm -hmm. uh, in de zomer is het uh, inwonersaantal verviervoudigd. Dat hebben wij ook. Jo. <laughs> Uh, ja drie campings uh, vier havens uh, ik bedoel uh, de Duitsers uh, komen echt wel uh, ook op het ijzermeer uh. <laughs> ik moet altijd denken aan Fons Jansen die op een gegeven moment zegt bij de bij de conferentie de schooljongen van uh, ja uh, wat gebeurde er in uh, 400 na Christus? En dat hij dan zegt, ja, ik zie het hier. Uh, de deviezenhandel met België uh, geopend. De Franken komen met duizenden ons land binnen. Dus denk ik ook, als jij nu zegt over die duizenden die dan maar uh, binnenkomen. Ja. Ja, dat, ik bedoel, dat is hetzelfde hier. En dat, dat was ook hetzelfde in huis. Dus wat ja. dat gaat zal, denk ik, de zien uh, niet zo ontzettend veel verschillen. Maar ik bedoel, uh, ik ben ook niet in de metal begonnen toen ik in huis woonde. Ja. Um, zo zullen er uh, ook genoeg bands hier uit Zandvoort uh, actief zijn. Of Zandvoortse bands. Die gewoon uh, het doen omdat ze het leuk vinden. Omdat ze graag muziek maken. Ja, Nou ja, Zandvoort telt niet zo gek veel bands. We hebben eigenlijk één echte coverband. Dat is uh, Van Kessel. En uh, dan hebben we misschien hier en daar nog wat, uh, wat mensen die uh, echt uh, bezig zijn. Van één weet ik dat hij toevallig ook in een echte band uh, speelt. Uh, dat is Timo Kortbeek van We Cook We Fire, hebben we hier trouwens ook in de studio gehad. Okay. En dat is toch een beetje minder goed afgelopen, kun ik erbij zeggen. Buren kwamen toen binnen, yeah. Wat is dit? <laughs> Wees ja, blij dat wij dan ja, niet hè? vandaag zijn gekomen met ja. ons uh, vol uh, ja, als instrumentaal als, als, als, arsenaal. Als, als, als, als, als, als jullie met, hier met een echte, uh, echte, niet akoestische zet, maar hier echt met, uh, met vol versterkte. Ik denk dat de hele straten daarvan mee had kunnen genieten. Nee. Ik denk dat je het op strand had kunnen horen. Dat ben ik uh, wel erg, erg bang voor. Maar wat, wat heel leuk was, was uh, uh, hè? wat uh, Marcus dat was op een gegeven moment. We have a special guest in the house. Yeah, we have a special guest, yeah. guest in the house. Hallo, buurvrouw. Wat hij wat, wat onder het nummer van zingt. Ja, hij zat al echt onder, onder het nummer zat hij, uh, te spelen. Gunther. En uh, plop, plop, En toen kwam... Inderdaad, de special guest binnen. Oké. Okay. Ja, is heel leuk uh, wat dat wat er gaat. Maar goed, uh, zij spelen geen uh, metal. Maar uh, bij wijze van spreken over de muziekmakers, uh, wat jij zegt. Die hier uit dit dorp komen. Nou, dat zijn er weinig. Ik denk, als ik... dat, vind ik, dat vind ik wel afrappant. Ja, bedoel... ik, ik, ik, of ik weet het niet hoor. Ja, we hebben er hier nog... Ja, oh, oh, Ik moet eventjes uh, kleine correctie. De Mutated Minds, die hebben we hier ook. Beginnen beginnend band... Moeten we toch nog eens even op de, de korrel nemen. Maar uh, ze zijn uh, flink bezig jongens. Hoe zijn de faciliteiten zeg maar, voor een band ja, om hier te repeteren? Niet, niet best. En in het huis heb ja, je ja. gewoon twee of drie uh, oefenruimtes vanuit ja, de muziekwinkel ja, dat... uh, die in oefenruimtes begint. Meneer Meijer, als u zit te luisteren... Misschien dat het verstandig is om een aantal offerruimtes voor bands aan te wijzen. Dan gaat het ook misschien in zand voor leven. Goed. Goed voor de cultuur. Goed voor de cultuur. Nou ja, wij leveren dan een bijdrage in de zin van he, door jou uit te nodigen en over de muziek zien te praten. Um, ja, we hadden het net bijvoorbeeld over de Dream Theater. Wat, trok je, wat trekt jou nou aan in, in, die, in, die, uh, in die groep? Um, Dream Theater bestaat uit leden die briljant muzikant zijn. En Briljant. En, ja, en uh, hetzelfde als met een elftal. Ja. Je kan uh, één briljante voetballer uh, in een elftal hebben die totaal niet kan samenspelen met de rest. En dan komt die briljantheid er niet uit. Mm. Want hij krijgt geen ballen toegespeld. En Dream Theater is nou bij uitstek zo'n band die klopt van alle kanten. Mm. Dus het hele geheel klopt. Het geheel klopt gewoon. Ja. Het zijn zo uh, um, goed op elkaar ingespeeld. Uh, en uh, het zijn allemaal virtuozen. Als uh, muzikant komt het kwijl je gezegd uit de mondhoek vallen. Zodra jij of ze ziet of ze, live of ze gewoon beluistert op ja. plaat. Want dat is echt knap wat ze doen. Ja. Duidelijk verhaal. Dankjewel. Ja, uh, vanuit uh, weer even terug naar... Uh, ja, ik schiet van de hak op de tak. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, we, we zaten in Enkhuizen. Daar uh, kom je vandaan. Ja. Uh, dan ga je de wereld, wij de wereld in uh, trekken. Uh, ik, ik, ik, ik visualiseer het me nu echt met zo'n zo'n ja, Met zo'n knapzak. Zo uh, Darwin Dabbert uit de Donald Duck. Ja. Precies. Nee, uh, <laughs> uh, op een gegeven moment... Uh, nee, ja, lang verhaal. Ik ben in 2001 in Amsterdam uh, gaan wonen. Mm. Daar heb ik ook, uh, ook een beetje de bandjes zien uh, uh, verkend. Uh, in 2006 uh, ben ik getrouwd. Mm. En we hadden een appartementje in Amsterdam. Dat werd toch een beetje klein en... Toen hadden we zoiets van, nou laten we eens verder kijken dan alleen Amsterdam. Ja. Uh, en toen hebben we in 2007 een huisje gekocht in Haarlem. Uh, echt een paar kilometer hier vandaan. Uh, toeval, je zit hier op de Gasthuispleinen ja, hè? Ja, ja. Ik woon op de Gasthuislaan. Maar ja maar in Haarlem. De de Gasthuislaan? Midden Even in de kijk, Leidse ja. buurt. Ja, dan weet ik wel waar dat ongeveer Daar is. Woon ik. Ja, nou, nou, dat, is, uh, dat is een hele leuke buurt. En dat ja. zit ook vrij dicht bij het patronaat. Moet ik, ik zit bij de hoek van het patronaat? Ja, dan ja, zit er niet gek. Overigens, uh, Jaap, ja. uh, heb ik al uh, geplukt uh, Heavy uithalen 3 op 18 nee, september? dat gaan we nu even doen. Uh, even gratis uh, spammen. Want ja, uh, Ethereal hadden we al gezegd. 18 ja. september zijn ze in het patronaat. Maar het heeft met Heavy in Haarlem te maken. Heavy uithalen? Heavy uithalen, oké. Okay. Ja, om de. jezing. Ik zal een lang verhaal heel kort proberen te houden. Ja. Uh, met Third Machine uh, heb ik regelmatig uh, contact gehad met de programmeur. Degene die het programma samenstelt van het patronaat. Mm -hmm. uh, er kwamen altijd hele leuke mensen. Ook internationaal bekend. Waarvan wij dachten, van, nou, daar passen wij echt ideaal bij. Ja. Um, vaak bleek op het laatste moment dat die internationale band toch zijn eigen sportact meenam. Dus ja. de lokale act krijgt weer zijn kans niet. Dus ik heb de programmeur van het dus tijdens een voorstel gedaan van... volgens mij loopt hier in de, in de buurt genoeg uh, talent rond ja. die wat meer in het hardere genre uh, hun uh, oorsprong vindt. Dus laten we eens een avond uh, organiseren of misschien meerder in de toekomst... waar onze lokale bands onder aandacht uh, gebracht ja. worden. We houden entreeprijzen laag, we zorgen gewoon dat bands hun eigen backline samenstellen... Ja, en zo is Heavy uit Haarlem eigenlijk geboren. Ja, Heavy uit Haarlem. Uh, we, we hebben al gezegd, uh, Ethereal komt. Ja, als hoofdact. Als hoofdact, maar er zitten er natuurlijk nog een paar omheen. Ja. Jij zeker met je bent? Nee, nee, nee. We nee. nee. hebben januari gespeeld. Wij hebben in januari al gespeeld. met Pound uh, ja. en Eye of the Hurricane. En uh, ja. King Nitro. King uh, Nitro, ja, dat is ook een... Uh... Ja, uh, de tweede editie bestond, uh, en dat was in mei, uh, bestond de so-called Celeste, My City Burning. Um, shit, nu ben ik uh, de, de band namen kwijt. Polydroom uit, uh, uit de buurt van Amstelveen en um, ik ben een naam kwijt. Jongens uit Beverwijk. Uh, ook een hele ja. succesvolle editie en nu de derde editie 18 september bestaat uh, met drie bands dit keer. Omdat uh, de vierde band op het laatste moment heeft achter ja. gezegd. Jammer. Um, Ethereal als hoofdact. Uh, Bloyd uit de buurt van Alkmaar. En uh, als opener Bivak uit Haarlem. Bivak? Bivak. Ja. B-I-V-A-K. Nederlandstalig? Nee. Nee, Engelstalig, een oh. beetje hardcore. Uh, een hele goede, gave band. Ik heb ze met koninginendag in, in Haarlem zien spelen. <laughs> was, ik was helemaal... Uh, Knocked of my socks. Ja, zeg maar. 2006, je haalde het net aan. Toen ging jij in, het huwelijk. Maar er was iets, uh, wat er iets uh, wat erbij hoorde. Uh, ja, ja. Um, 2005 heb ik mijn Helen gevraagd. Ja. Uh, en goh, zou een trouwdatum niet heel grappig zijn op 666? Ja. Heb je dat um, ook gedaan, zeker? Dat hebben we ook gedaan. Ja. In Enkhuizen. <laughs> in Enkhuizen, Enk ja. in het stad, stadhuis. Um, en als uh, openingsnummer of uh, als ceremonienummer hadden we een nummer van Iron Maiden uitgekozen. number of the beast. Komt-ie. Tenminste, er moet wat gaan gebeuren. Inderdaad, er komt wat. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human.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 Not just fantasy Just what I saw In my old dreams Were the reflections Of my walk, and staring Drie, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Laat best. Dat is Ramstein dus. Met Sanne. En het komt van, uh, van uh, het uh, album uh, Moeder. Zo, die gaan we even stopzetten. En dan gaan we hem uh, gewoon nog even een keer opnieuw uh, uh, doen. Dit uh, verhaal. Mag jij even uh, regelen Marcus? Want jij bent de techneut van, uh, van dienst. Hij liep al, het laatste nummer. Ik was hem vergeten te, uh, even op stop te zetten. En je weet hoe dat werkt. En nou John, het, uh, we zijn uh, bijna aan het einde gekomen van dit uh, programma. Ja, 18 september. Dan mag je als een soort promotor noemen. promotor mag promoter. je aan, aan, de, aan, de, aan de bak wat uh, betreft het uh, patronaat. Ja. Uh, heavy uit Haarlem. Heavy uit Haarlem, ja. Drie. drie! Er zijn dus al eerdere edities er geweest. Er zijn twee edities geweest. Ja, um, wat, wat, wat zijn er voor avonden? Gaat het er gemoedelijk aan toe? Metalheads uit Haarlem komen dan... Metalheads uit Haarlem en, re en regio, regio. Dus ook Zandvoort. Mm -hmm. ook, uh, ja, wat is er eigenlijk verder in de regio van Haarlem? Nee, uh, sorry. Uh, het, het zijn gewoon hele gezellige, gave avonden... waar mensen die van uh, wat hardere muziek uh, houden... aan hun trekken komen. Hoe laat begint het? Het begint acht uur. Ja. Uh, half negen zal de eerste band beginnen. 8 uur en twee. Uh, 8 euro entry ook overigens. Ja. 8 uur beginnen, 8 euro entry. Uh, drie geweldige bands. Ethereal Bloit ah, en Bivac. Voor dat geld hoef je het niet te doen. Nee, lijkt me niet. Mag ik je hartelijk danken voor je komst... Uh... Naar deze studio. Dat mag. Halen en uh, Zandvoort uh, liggen dicht bij elkaar. Dus uh, zo heb uh, ko uh, Je komt nog een keer terug. Dat, uh, dat sowieso. Maar dan met een stapel CD's. Ja, nog. met een helft verhaal erbij. Ja, oké. Okay. Dat gaat er uh, zeer beslist uh, gebeuren. Maar uh, we sluiten af. En dat is wel heel uh, erg leuk. Misschien is dit wat uh, voor jou voor de volgende keer. om uh, eventueel bij Heavy uit Haarlem op de. Ja, op het, uh, op, op het lijst te, te zetten. Op het lijstje te zetten. Dat is uh, deze band. We hebben ze hier in de studio uh, te gast gehad. Sparten met Sharon. Tot aan het minst van 10 uur. En tot de volgende week. Dag. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Annemarie Rozing met het NOS Journaal. Daisy Boudersen wil als nieuwe president van Suriname een kruistocht beginnen tegen corruptie. Dat zei de oud-legerleider na zijn beëdiging in een sporthal in Paramaribo.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 Ook al had de entourage van Bauten ze laten weten dat een vertegenwoordiger van Nederland niet welkom was. In Moskou zijn zeker dertig betogers opgepakt die het vertrek eisen van burgemeester Lushchow. Ze demonstreerden voor zijn kantoor. De betogers vinden dat de burgemeester van de Russische hoofdstaat te laat in actie kwam... na het uitbreken van de vele branden in de omgeving van Moskou. Hij was op vakantie en kwam pas tien dagen nadat de branden waren uitgebroken terug naar de stad. Onder de arrestanten waren ook een paar prominente Russische mensenrechtenactivisten. De politie pakte de dertig betogers op omdat er geen toestemming was gegeven voor de demonstratie. Leefbaar Utrecht doet niet mee aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De partij stopt er dan mee. Leefbaar Utrecht was in 1997 een van de eerste leefbaar partijen... en zegt dat landelijke partijen veel lokale thema's hebben opgepakt. Daarnaast heeft de aanduiding Leefbaar een rechtsimago gekregen, met name door de associatie met Leefbaar Rotterdam. Die partij wordt vergeleken met de PVV en daar willen wij niet mee vergeleken worden, zegt een woordvoerder van Leefbaar Utrecht. Leefbaar Utrecht had op het hoogtepunt 14 zetels in de raad, maar daarvan is er nu onder de naam Stadspartij Leefbaar Utrecht nog maar één over. En dan het weer: vanavond en vannacht droog en opklaringen, morgen overwegend bewolkt en ook enkele buien. Het wordt dan een